6 uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Snel. Een Nederlander die een pretpark gaat bouwen in Sochi. Dat straks in Dit is de Dag. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser.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 Het Centraal Boekhuis levert weer boeken aan winkelketen Polare. De twee partijen zijn het eens geworden over de leverings- en betalingsvoorwaarden. Vorige week stopte distributeur Centraal Boekhuis met de levering... omdat er een betalingsachterstand zou zijn. Polare heeft twintig vestigingen in Nederland en acht in België. Er zijn vannacht vernielingen aangericht... aan het supportershome van Ajax-fans naast de Arena. De politie bevestigt dat, maar willen verder niet over kwijt.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 Hij heeft vermoedelijk met dat, uh, met dat wapen geëxperimenteerd. Uh, zijn moeder is op enig moment naar zijn slaapkamer gegaan... omdat ze niet precies wist uh, waar hij was. En zij kwam net thuis van haar werk. En ze treft haar zoon in zijn slaapkamer aan. En dan is hij eigenlijk al dood. En dan blijkt dus dat hij zich met dat wapen door zijn hoofd heeft geschoten. Hartpatiënten zijn niet erg te spreken over hartspecialisten... Bij het meldpunt hartpatiënten zijn tot nu toe bijna 3000 klachten binnengekomen. Patiënten klagen volgens het meldpunt over slechte communicatie... medische fouten en onbeschofte cardiologen. Dat je pijn op je borst hebt, dat, dat wil niet meteen zeggen dat je hartklachten hebt. Of nou als je niet stopt met, uh, met roken met die, die kankerstaafjes, dan, dan ga je vanzelf dood. En vandaar dat veel mensen daar hun meldingen en klachten over hebben gedaan. Omdat, uh, ja, omdat toch blijkt dat, uh, dat cardiologen zich vaak arrogant opstellen naar de patiënt toe. Dan het weer bewolkt met soms wat regen of motregen, vooral in het zuiden. komende nacht blijft het bewolkt met wat regen. In het noordoosten daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Elders wordt het wat minder fris. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog, wel bewolkt en het wordt dan 3 tot 6 graden. Hoe is de situatie op de weg bij de ANWB Kees Klaks? Het was een vrij normale avondspits. En op de meeste plaatsen is de grootste drukte alweer voorbij. 20 files nog, ruim 80 kilometer. Opvallende zaken zijn de a 9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Een ongeluk bij het knooppunt velzen. Het levert. 9 kilometer vielen op vanaf knap in Badverdorp. De rechte rijstrook is dicht. Vanuit Utrecht naar Brede op de A27... staat tussen Lexmont en het knooppunt Gorkum 6 kilometer. En er zijn problemen in de Zeels vlaanderen op de N62-Gent richting Borselen. In de Westerschelde-tunnel is één rijstrook dicht na een ongeluk. Tussen Hoek en Borselen staat 8 kilometer. De eerste hoofdprijs in Sortie heeft Nederland al binnen... want we gaan er een pretpark bouwen. Dat over een paar minuten in Dit is de Dag.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 Radio 1 EO. Dit is de dag. Met Jeroen Snel. Goedenavond: als er slachtoffers vallen door een medicijn dat niet uitvoerig is getest, dan scheelt iedereen moord en brand. Waarom worden nieuwe apps en gadgets dan ook eigenlijk niet eerst getest? Dat is ongeveer het pleidooi van Rini van Est van het Ratenau Instituut. Dirk-Jan Omsig was jarenlang onderhandelaar in Zuid-Soedan... en zat in opdracht van de VN de afgelopen tijd op het dossier Syrië. Hij is heel even in Nederland en kan precies uitleggen... wat er achter de schermen gebeurt bij de grote Syrië-conferentie... die woensdag in Zwitserland begint. En zometeen hoort u ook meer over een racistisch snoepje... dat Haribo van de markt heeft gehaald. En de linkse Franse president Hollande was vandaag op bezoek... bij de rechtse Hollandse minister-president Rutte. Ik ben benieuwd hoe gezellig dat was. Vorige week bleken er allerlei webcams gehackt. Mijn webcam is afgeplakt, afgeplakt. met een stuk tape kwaadaardig stukje software. En die hacker die stuurt eigenlijk een verzoek naar dat programmaatje. En die zegt, ho, ho, ho, laat mij zien wat er op de webcam gebeurt. Plak hem op zijn minst af. Plak hem af. Dat programmaatje opent de webcam... en stuurt alle beelden vervolgens door naar de hacker. Nee, het is niet over de Een hele verstandige zet Rini van Est van het Ratenauw Instituut. Jullie pleiten voor een toets voor nieuwe apps en gadgets. Als zo'n toets er nu al eigenlijk was geweest... was dat gedoe met die gehackte webcams dan helemaal niet gebeurd? Nou, wij gaan niet zo ver om te pleiten voor een ethische toets. Wij zeggen wel van, wat er nu aan de hand is... is dat mens en technologie die versmelten zo snel... het wordt tijd dat de overheid daar aandacht aan besteedt. Wij pleiten voor een rijkscommissie die op een rijtje gaat zetten... wat zijn nou eigenlijk de rechten van burgers in dit tijdperk... Ja, en dan hadden we dus, als we dat eerder hadden bedacht... zo'n Rijkscommissie, hadden we uh, het verhaal van de webcam misschien niet gekend. Dat die gehackt is. Nou, als we die Rijkscommissie hadden gehad... en er was meer bewustzijn bij het uh, grotere publiek geweest... dan hadden we misschien vanzelf die uh, webcam al afgeplakt. Ja, nou, straks uh, na half zeven gaan we hier uh, uitgebreid over praten. Uh, heeft u hem zelf afgeplakt, die webcam? Uh, nog niet, moet ik ja, Goed idee. Dirk-Jan Omtzigt is een ex-vredesonderhandelaar... in onder meer uh, zuid soedan was hij dat. Uh, Dirk-Jan Omtzigt, zijn jullie ook destijds geïnformeerd... dat jullie misschien afgeluisterd en bekeken werden... op ongewenste momenten? Uh, zeker. En we werden ook afgeluisterd. Op een gegeven moment kwamen we terug op de hotelkamer. en werden onze gesprekken. die we ergens anders had, uh, uh, hadden. Uh, aan, aan ons teruggespeeld. via de telefoon van het, uh, van het uh, van ons hotel. Nee, we werden volledig afgeluisterd. Uh, daar waren we zeker van. Dus uh, iemand was jullie uh, goed te willen. om even een verslag uh, nog toe te sturen. per uh, uh, telefoon? Uh, ja, we, we, uh, het was wel duidelijk dat we inderdaad. afgeluisterd werden. inderdaad. Oké, okay, interessant. Straks na half zeven meer. Ik praat eerst met Paul Beck. Goedenavond. Goedavond. Vanuit Sochi. Ja, u bent oud-directeur oud van de Efteling. En in Sochi, uh, ja, tijdens en na de winterspelen... bent u bezig met een attractiepark. U gaat dat daar uh, bouwen. Uh, misschien had president Poetin uh, u wel op het oog... toen hij twee jaar geleden beloofde... dat het voor alle bezoekers in Sochi... een onvergetelijke ervaring zou worden... Are you klaar for the dag, Sochi is going to become a new world-class resort for the new Russia and the whole world. We pledge to make the stay of Olympians guests in Sochi a safe, enjoyable and memorable experience. Dag, hang out, eh? Hey, we lachen allemaal nog. We're here. here. here, here. Ja, Paul Beck, oud-directeur van de Efteling, dus... en nu eh, belast met een nieuw pretpark bij Sochi. Kunnen de bezoekers in de toekomst hun rommel kwijt bij de Hollandse bollegijs? Of wordt het een grote baboeska-pop? <laughs> ja, idee. dat is een ja, Had u nog niet. <laughs> ja, dan zal het wel een babouska pop zijn. Maar die is uh, niet zo groot. Ja, ik heb ze toch wel heel groot. Ja, nee, dat, dat, ja dat zal nog een idee zijn. Je bent creatief. Je moet erover uh, nadenken. Ja, we Zondag moeten op, ideeën, wat meer ideeën uitwisselen. Uh, vorig jaar kwamen de Russen uh. bij u uh, uit. Hoe, hoe is dat gegaan dat ze Nederlanden vragen... voor een groot attractiepark in Sochi, Rusland? Laten we vooropstellen dat uh, in Rusland nog redelijk weinig attractieparken zijn. Uh, de wereld van attractieparken, van grote attractieparken... is niet zo groot. Men kent elkaar... En op basis daarvan heeft hij waarschijnlijk mij gekozen om dit te gaan doen. Ja, nou, in Nederland is er op dit moment discussie over de winterspelen. Moet de premier gaan, moet de koning en de koning ingaan. Heeft u dat een beetje gevolgd vanuit het Russische? Ja, ik lees de krant. Uh, ja, dat heb ik gelezen. Ik moet zeggen, ik vind eerlijk gezegd dat politiek en sport... Als je het uit elkaar moet halen. En ik denk dat Rusland op de goede weg is. Het is een land dat twintig jaar niet, geen communisme meer heeft. Er gebeuren enorme goede dingen. En ik denk dat je dat moet ondersteunen. Mijn idee zou zijn, stuur de koning en koningin en de premier allemaal hier naartoe. Want dat zal helemaal goed zijn voor het land. En al, voor ons land. Al waren het niet dat ze ook een ontmoeting wellicht met u kunnen hebben. En kunnen horen over de plannen met het attractiepark. Oh, dat zou leuk zijn. ja prima maar, ja. Ja, goed. maar goed de premier en de koning uh. en de koningin en de discussie die is ontstaan dat heeft natuurlijk van alles te maken met de mensenrechten de rechten van homoseksuelen in Rusland is dat dan niet iets waar u van wakker ligt <coughs> Nou, nee, eigenlijk niet. Het gekke is, ik merk het hier niet. Ik heb bij mijzelf ook homoseksuelen mij, op het werk. En die worden totaal niet gediscrimineerd. Je hebt die discotheken voor homoseksuelen. En eh, ja, homoseksuelen zijn, wat mij betreft, hier geen enkel probleem. Het enige probleem wat men zegt is dat homoseksuelen met kinderen. Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Uh, uh, maar overdrijven we dat nou, hier in Nederland? Is het minder uh, erg dan u ja. zegt? Ik moet zeggen. Ik ik zie alleen maar hier deze regio, Sochi. Hier speelt het niet. Ja, ik weet ook niet hoe de rest van Rusland is. Misschien overdrijven het, maar daar durf ik geen uitspraak over te doen. In ieder geval zie ik het in Sochi niet. Als één sprookje uh, werkelijkheid zou mogen worden in Sochi, welk sprookje zou dat zijn? Uh, welk, nog eens een keer de vraag. Als, even Welke in het sprookje? kader van uw verleden bij de Efteling. Als één sprookje werkelijkheid zou mogen worden in Sochi, welk sprookje zou dat zijn? Ja, droomvlucht denk ik. Maar ja, dat zal waarschijnlijk op dit moment te kostbaar zijn. Maar droomvlucht is natuurlijk de mooiste attractie die we in Europa kennen. Paul Beck, dank u wel. Directeur van het Sochi Park. De Mark. dag van Margje. Margje, ja, jij wordt aangekondigd. Ik weet het en altijd ga ik er doorheen. Hoe was je dag? Geef niks, hoor Jeroen. Heb je veel gesnoept? Ja, het was een heerlijk dagje. Want ik heb me vandaag bezig gehouden met snoep, inderdaad. Snoepfabrikant Haribo, die haalt in Zweden en Denemarken de zogenaamde Skipper-mix uit de handel. Dat is een, een dropjesmix en die wordt door sommige consumenten... als racistisch gezien. Er waren op internet grote discussies gaande over die dropjes... in de vorm van uh, Afrikaanse, Aziatische en Indiaanse maskers en gezichten. Met die figuren wilde Haribo de zeeman'sreis van een schipper... of een kapitein uitbeelden. Maar goed, dat uh, ging dus helemaal mis, want uh, iedereen viel erover. Ik vroeg me af, wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand daar? En daarmee, met die vraag, belde ik eerst maar eens even naar Haribo Nederland. De Deense en Zweedse markt zijn nu aan het kijken wat ze zouden kunnen doen... om inderdaad de consumenten wel tevreden te stellen. Ja, want wat ik niet begrijp, dat die variant eigenlijk al heel lang op de markt was daar. Het is al jaren op de markt en het is uiteraard nooit Haribo zijn bedoeling geweest... om racistisch over te komen. Ik bedoel, Haribo als merk staat natuurlijk voor vrolijkheid, bondheid en kleurrijkheid. Maar heeft u wel eens geproefd die dropvariant? Ja, hij is heel lekker hoor. Ja, waar smaakt hij naar? Het is gewoon een wat zoete, zoete, hardere drop. Ja, dat moeten we dus maar aannemen, Jeroen. Want wij zullen hem dus nooit proeven hier. Hij was hier al sowieso niet op de markt. Uh, hier dus ook geen commotie. Maar hier hadden we natuurlijk in het verleden... bijvoorbeeld wel de negenzoenen. En die heten nu, uh, geloof ik, chocoladezoenen. Of negenzoenen. Uh, getal negen, hè. Um, hoe is dat nou in zijn werk gegaan destijds? Ik herinner mij namelijk hier niet uh, een of andere grote commotie... Uh, nee, ik kwam er vandaag achter. Het ging als volgt. Er was een meneer Groenberg van Stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname. Dat is op zich al een item waard, deze titel. Uh, die had het voor elkaar gekregen dat in het dikke van Dalen bij het woord neger nu staat dat het woord door sommigen als beledigend wordt ervaren. Vervolgens vroeg Vrij Nederlands journalist Rudy Kagi zich in 2005 af of die naam Negerzoenen dan eigenlijk nog wel kon. En dus belde hij weer met die meneer Groenberg. Wat je in Groenberg tegen mij, ja de negerzoen, uh, dat, hij was er eigenlijk niet mee vertrouwd. Hij zegt, uh, uh, waar kan ik die vinden? Zo nou, uh, je kunt gewoon naar elke supermarkt uh, en daar, uh, daar liggen ze. En toen belde hij dus de later, hij uh, was inderdaad gevonden en er was contact opgenomen met de firma Buis, waar de, de negerzoen uh, gemaakt werd. Daarna ging het eigenlijk razendsnel. Want uh, voordat ik het wist uh, werd al bekend dus dat uh, de firma buis ging stoppen met uh, de neefizoen. Ja, dus ik dacht, Jeroen, ik wil dat eigenlijk ook wel op mijn naam hebben. Zo'n zo mega verandering van de wereldgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Dus ik dacht, die Zigeunersaus, die staat nu nog in de winkel. Oh, Daar hebben we het ja. ook al vaker uh, over gehad. Uh, in Duitsland zijn er ook uh, Sinti en Roma die daarover hebben geklaagd. Zonder succes. Maar ik dacht, als ik nou in Nederland hetzelfde doe als KG destijds. Dus ik belde met de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in Nederland... met de vraag of we nou niet in ieder geval samen konden werken... om dat uit de schappen te halen. Helemaal niet. Die, die mochten gewoon in blijven mevrouw. Dat is als de auto's de weg naar wonen. Maar als het nou Roma zou, zou gaan heten... Ja, eh, kijk, weet u wat het is, mevrouw? Wij houden ons niet met die onzin bezig. Van, eh, het mag niet van Sigeun zo, het mag niet, hè, weet je? Eh, Zwarte Piet, mag niet. Dat, dit zijn allemaal oude gebruiken hier in Nederland. Die hoeven wij niet af te schaffen voor niemand. En ik zal u vertellen, wij hebben daar vergaderingen over gehad... met de vereniging. En wij vinden dit totale nonsens. Ja, nou, daar liet ik het natuurlijk niet bij zitten, Jeroen. Want ik dacht, misschien is hij ook gewoon... ja, niet helemaal op de hoogte van wat er kan. Bovendien hoorde ik van hem wat zigeuner betekent. Zigeuner is, is een afkorting van Melaats. Zo wordt dat in de zigeunertaal in de wordt dat beschreven. Ja? Cigeuner... noemen zelf zo niet. Nee, dat snap ik. Wij zijn ik. Sinti, Roma en Roma gewoonders. Maar zigeuner maar betekent eigenlijk Melaats? Ja. Maar dat is toch een... Dat is toch verschrikkelijk. Da Waarom? Nou, uh, ja, ja, maar vrouw, maar dat is al zo lang. Uh, ik weet niet beter. Iemand die ons schuiner wil noemen, die doet dat maar. Daar hebben wij niet zoveel problemen mee. Nou ja, toen uh, ik dacht, ik krijg hem niet echt mee in mijn plan. Dus nee. ik dacht, weet je wat, ik ga het op eigen houtje doen. Maar daar ben ik uiteindelijk van afgestapt toen ik hoorde... dat deze meneer van die vereniging... eigenlijk een beetje trots is op die zigeunersaus. Zigeunersaus, dat is wild, mevrouw. En zigeunersaus, dat betekent, dat is een wilde saus. Ja, en die smaakt lekkerder dan een andere saus. Maar zigeuners zijn dan dus eigenlijk wilden. Ja, die, wel, die leefden wild. Hè, die trokken van, van dorp naar dorp. Hè, en dan lijken dat in die tijd, zigeuners die eten het. En, en ze moeten er toch wat van maken, ja. Oké, okay, want u eet het zelf ook veel, vindt u het lekker? Ik eet nootvindsje fijne saus. Ik hou helemaal niet versauzen. Nou, Jeroen. Ja. Ja, er je ligt iemand onder de tafel aan het lachen. Maar ja, tot zover eigenlijk mijn poging om de wereldgeschiedenis... op de ooit van syrkenesaus, syrkenesaus syrkenesaus te Die veranderen. komt wel daar vandaan. In die negenzoen komt natuurlijk niet bij negers vandaan, om zo Ja, dat mag je dus niet zeggen. Jeroen? Nee, maar ja, je weet wat ik bedoel. Ja. Maar goed, uh, wordt vervolgd. Misschien heb je toch wat in beroering uh, gezet. Uh, marge Fixen. De liberalen in Europa die hebben nieuwe voorman. En over een paar minuten praat Joris van Poppel in Brussel ons bij. En dit was de dag waarop Rijkswaterstaat de boer opging. met de ontwikkeling van een superstil wegdek. Een mengsel van elastisch materiaal. een soort rubber, kleine steentjes en hechtmiddel En dat veroorzaakt een soort asfalt. wat gigantisch het geluid kan dempen. Het is nog niet bekend wanneer het wonderasfalt. dat geluidswallen overbodig maakt. daadwerkelijk op de Nederlandse wegen ligt. Dit was ook de dag dat bekend werd dat vijf gouden leeuwapjes... uit de Apenhul zijn ontvreemd. Een complete familie bleek uit het Apeldoornse park gestolen. Vader, moeder en drie kleintjes. De dieven hebben het hek geforceerd... en zijn er met slaaphok en al vandoor gegaan. En gouden eh, gouden leeuwapjes staan op de lijst van bedreigde diersoorten... en zijn dus populaire handelswaar. Dat is ook de dag waarop bekend werd dat Volkert van de G... zijn eerste verlof heeft gehad. Hans Molders, oud-chauffeur van Pim Fortuyn... ergert zich over de gang van zaken. Nu eventjes hem zogenaamd aan de samenleving te laten wennen... dit te doorheen drammen. Dat zijn diezelfde rechters die dan zeg maar hun kennis opdoen... in die kookclubjes en in die etentjes. En de Europese verkiezingen komen eraan... en bekend is wie voor de liberalen de kar gaat trekken. Dat wordt niet de Finse eurocommissaris Olly Reen maar de Belg Guy Verhofstadt, Joris van Poppel in Brussel. Was dat nou een uh, spannende strijd? Ja, dat was een enorm spannende strijd. Uh, de, de, het splijten de liberalen. Uh, premier Rutte werd zelfs ingeschakeld voor een bemiddelingspoging. Uh, je had twee toppers, bleek in december opeens. Aan de ene kant Guy Verhofstadt, de Belgische oud-premier... de leider van de, van de liberalen in het Europese parlement. Uh, een federalist is dat, die wil meer Europa... Uh, Echt een, een vurig gepassioneerd spreker. En aan de andere kant stond ja een, een saaie grijze man. De fin, de Eurocommissaris, zoals je net al zei. Olly Reen. Die wel heel machtig is. De machtigste Eurocommissaris. Die gaat over de euro. Over monetaire zaken. Die twee stonden dus tegenover elkaar. En je zit. We zitten een paar maanden voor de Europese verkiezingen. En als liberale partij wil je dus niet vechtend over straat, over de baantjes. Dus er is onder andere door premier Rutte een bemiddelingsproging geweest. Deze ochtend was er overleg in, in Den Haag. Daar was uh, Odereen bij, daar was Verhofstadt bij. En daar is uitgekomen dat Guy Verhofstadt, de, de, de Belgische uh, eurofederalist... dus de, de liberale kandidaat wordt om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Een van de belangrijkste banen in Brussel. Ja, Rutte heeft zijn zin gekregen. Heeft hij ook een beetje aangestuurd op uh, Verhofstadt? Jij zegt het al, maar heeft hij een grote rol gehad in dit uh, proces? Ja, ja, zeker. Rutte was een van de, een van de twee uh, bemiddelaars uh, en die heeft zeker een grote, grote rol gehad uh, hierin. Uh, Verhofstadt heeft gewonnen, uh, maar Olli Reen heeft ook al een beetje gewonnen. Ze gaan samen op campagne. Olli Reen blijft natuurlijk, uh, nou, die, die, die, die machtige Eurocommissaris, vooral in Scandinavië ook uh, heel bekend en, en populair. Uh, ze gaan samen op campagne, Guy en Oli, uh, zo hebben ze het wel afgesproken. Uh, ik sprak Oli reen in, in december toen die strijd losbarstte. En toen, toen fluisterde hij ook al, ja, Europa is heel groot. We kunnen eigenlijk best wel twee boegbeelden gebruiken... als we al die landen af gaan moeten. Want dat ga je krijgen ja. natuurlijk, uh, al die 27 landen. Om te proberen uh, liberalen in al die landen uh, op te warmen... om te stemmen voor uh, de verschillende liberale partijen die je in Europa hebt. Goed, Joris van Poppel in Brussel, dank je wel. Oh. Ja, zeg het maar, vandaag met Wim Bergelaar, onze huishistoricus. Hartelijk welkom, Wim. De Franse, de Franse president François Hollande is vandaag op bezoek... bij onze premier Mark Rutte en bij de koning en de koningin. Um, hoe, hoe kijk jij aan tegen dit bezoek? Want het lijkt alsof de linkse Hollande het heel goed kan vinden... met de rechtse Rutte. Nou ja, het opmerkelijke is, uh, dat is typisch een verhaal van die Franse socialisten. Dat trof mij vandaag weer in de krant. Um, Hollande zei, het werd door trouw geciteerd... Um, ook wij, socialisten, mogen geen schulden maken. Ook wij moeten dus niet uh, te gek maken met de uitgaven. Maar het grappige is, toen hij aantrad, was het idee weer... we gaan het helemaal anders doen. Ja, hij, om stemmen te winnen natuurlijk bij altijd, de verkiezingen. Altijd diezelfde fout. En Kijk, iedereen ik, trapt er opnieuw weer in. Altijd. Kijk, in 1981 had je François Mitterrand. Die trad aan met het idee met communisten toen nog. Die communistische partij. We gaan het allemaal anders doen. Kortere werkdagen. Korte dit, korte dat. Nou, die communisten werden naar laten we zeggen, een jaar eruit gewerkt. En hij nam eigenlijk heel stilletjes en stiekem... een min of meer liberaal programma over. En Hollande lijkt nu bijna hetzelfde gaan doen. Hij zal het niet zeggen, hij zal voorzichtig zijn... maar je denkt toch altijd waar een ezel zich nooit twee keer ja. aan, een, aan een steen stoot... Doen, doen die Frans socialisten het weer. En um, dat verbaast me dan. En dan gaat hij naar Rutte en reken maar... hij komt daar uit het katshuis met het idee... nou, daar kan ik nog wat van opsteken. Alleen, dan moet hij thuis weer komen... en dan moet hij die, die, die achterban weer masseren. Ja, het moest toch anders. We hebben het wel gewild, maar... Ja, maar is, is dit nou een beleefdheidsbezoekje, Rutte, Orlando of, of wordt er echt wel goed zaken gedaan... Nou, ik denk dat dat toch wel het geval is, dat laatste... dat het zaken gedaan kan worden. Waarom? Omdat, kijk, Frankrijk en uh, Parijs, Berlijn... is altijd de as van Europa. Maar we nuchter zijn... Uh, dat, dat Merkel zegt dat ook niet hardop, maar we weten het allemaal. Vroeger was Engeland de zieke man van Europa, economisch. Maar het is natuurlijk Frankrijk. Die Fransen die maken gewoon niks klaar. Die Renault-fabrieken en zo. Oh, het is, het is, nee, het is, nee, dat is een prachtige auto. Uh, Peugeot ook. Maar ze zitten gewoon in slop. En dat komt omdat ze op een bepaalde manier... zoals. De Engelsen eh, voor eh, het Thatcher tijdperk gegijzeld waren. De socialisten waren gegijzeld door de radicale vakbonden. Dus marxistische vakbonden. Dus niet het FNV, maar marxistische vakbonden. Hier heb je de CCT, dat is nog altijd een communistische vakbond. En die gijzelt die Franse politiek voor een deel. Dus dat is, ja, dat is gewoon ingewikkeld. En die grote beloften doen helpt natuurlijk niet mee. Nee, dus eigenlijk kan je concluderen, juist in deze economisch slechte tijden... dat een linksbeleid eigenlijk onhaalbaar, onbetaalbaar is. Onbetaalbaar Jeroen als je te grote belofte doet. Kijk, ik ben. Ik, ik ga niet een onversneden neoliberaal pleidooi houden, maar ik ga wel een pleidooi houden voor.. Um Linkse politiek die realistisch is en niet gouden bergen belooft. En je zou toch denken: na de val van de muur geen gouden bergen meer beloven. Ja. Ze blijven het doen. Ja, Hollande had beter zijn knopen vooraf kunnen tellen en denken: van nou laat ik niet te hoog van de. en van de toren precies. blazen. Dat. Maar, dan ja, maar toch weet dit. hij eigenlijk niet van Mark, tevoren ja. dat het een. Uh, sorry jongen, dat, het een, uh, uh, dat, het, dat het niet gaat lukken? Nou, ja, je dat weet, weet je toch? Zo, ja, je weet het sowieso. Nee, nou, toen hij aantrad die 70% tax. Hij zou dus die belastingen op de rijksten uh, gaan invoeren. Daar er is op zich heel veel voor te zeggen. Want er zijn natuurlijk van die uh, absurd rijke figuren. Maar je krijgt natuurlijk, dat heb je ook gezien, kapitaalvlucht. Dat moet je gewoon niet op die manier brengen. Het is niet verstandig. Hij draait het half terug. Want het zijn dus niet alleen die rijke voetballers die denken... ik ga in Monaco zitten. Maar het zijn ook bedrijven die naar Engeland proberen te gaan. Dat is Frankrijk. Kunnen de linkse partijen zoals de SP... in Nederland er dan wat van leren? Ja, dat zou ik denken wel. Kijk, de SP is een partij die um, heel sterk genormaliseerd is... vergeleken met 15 en zeker vergeleken met 40 jaar geleden. Toen waren de radicale Marxisten... Het waren ze de weg helemaal kwijt. Maar nu denk je nog steeds, ik heb het partijprogramma nog even nagelezen vanmiddag, van 2012, nou, daar zie ik toch allerlei fraaie dingen in staan, dat je denkt, voor elk wat wils, jongens, dat wordt een onbetaalbare zaak. En dan is het verhaal natuurlijk, we moeten het geld halen waar het zit, maar ja, dan heb je het over, uh, laten we zeggen, honderden miljoenen, maar je kunt niet en investeert onderwijs, en in de kinderomvang, een kinderomvang, en een 65% tax voor ja. uh, rijken doen. Dat gaat leiden tot kapitaalvlucht. Misschien is dat wel de boodschap van Rutte vandaag aan Hollande geweest, wat hij mee terugneemt Parijs. Nou ja, hij is in een dus Hij zal realistisch zijn. Goed. Moet er een ethische toets komen voor nieuwe apps en gadgets? Rini van Est van het Raatenaal Instituut vindt van wel. Straks meer. Oh, regen, uh, regen. Parkeer nu eens met parklijn. Dat is werkelijk een zegen. Nooit meer op een kaartje wachten. Zijknat in de regen.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 MKB Brandstof. De beste pas voor ondernemers vanaf één auto. Dit is Radio 1. Het is half zeven, precies tijd voor het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Duitse overheid erkent dat drie stadsdelen in Amsterdam... in de Tweede Wereldoorlog als ghetto dienden. Dat meldt het Verbond Belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers. Het gaat om een groot deel van het centrum, de Transvaalbuurt en de Rivierenbuurt. En door die erkenning komen Joden die in de oorlog zogeheten niet gedwongen werkten in die wijken... in aanmerking voor een eenmalige Duitse ghetto-uitkering van 2000 euro. Winkelketen Polaren krijgt weer boeken van het Centraal Boekhuis. De levering werd vorige week gestaakt vanwege een betalingsachterstand. En Polaren en het Centraal Boekhuis hebben nu afspraken gemaakt over de leverings- en betalingsvoorwaarden. De Syrische oppositie dreigt weg te blijven op de Syrië-top in Zwitserland. De oppositie is er fel op tegen dat er ook een delegatie komt van Iran. Dat land is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. Voor acht uur vanavond moet de VN zijn uitnodiging aan Iran intrekken, zegt de oppositie. En de politie heeft aanwijzingen dat leden van de harde kern van Feyenoord... kaarten hebben voor de bekerwedstrijd tegen Ajax, woensdag in Amsterdam. De politie zegt dat de Feyenoord-supporters niet welkom zijn... en dat ze bij het stadion zullen worden tegengehouden. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer krijgen we van Peter Kuipers-Munneke. Het was vandaag een grijze dag en om maar met de deur in huis te vallen... dat wordt het morgen ook. Vannacht gaat het in het noordoosten een graadje vriezen. Elders wordt het 3 tot 5 graden. Het is overal bewolkt vannacht. In het noorden is wat motsneeuw mogelijk. Elders hier en daar wat motregen. In het oosten daar kan bovendien wat mist ontstaan. Morgen dus een grijze dag, maar wel is het dan vrijwel overal droog. Ook staat er maar heel erg weinig wind. In Groningen en Drenthe daar wordt het maar 2 graden. In het zuidwesten een graad of 7 en de rest van de week dan is het ook vrij bewolkt... en met een maximumtemperatuur van 4 graden ook vrij kil. S'nachts dan liggen de temperaturen rond het vriespunt of net even daaronder. En verkeersinformatie krijgen we van Kees Kwaks. Uh, avondspits is nou, een, eigenlijk een oorna geveild. Een kilometer of 30 staat er nu nog. Een paar probleempjes staan 9 Amstelveen-Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knoopend 12 kilometer. Daar is de rechterrijstrook nog dicht na een ongeluk. Op de A12 naar Utrecht bij Nooddorp 4 kilometer. De A27 vanaf Utrecht naar Gorken bij Noordeloos 3 kilometer. En nog altijd zijn de gevolgen van een ongeluk merkbaar op de N62 gent -Borsele. Er Staat file bij de Westerschelde-tunnel. daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is de dag. Met Jeroen Snel. Welkom de vrede in Syrië. Deze week worden in Zwitserland vredesbesprekingen gevoerd... waar zelfs Syrië bij aanschuift. We praten erover met oud-vredesonderhandelaar Dirk-Jan Omtzigt. En aan Rini van Est van het ratenau instituut vragen we waarom hij een ethische toets wil voor apps en gadgets. En verder aan tafel commentator Wim Werkelaar en collega Margje Fixer onze hartslag tot ons slaapritme. We kunnen tegenwoordig werkelijk van alles bijhouden... met allemaal slimme apps op de telefoon. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de informatie die dan verzameld wordt... en wie controleert dat eigenlijk? Ik praat erover met onderzoeker Rini van Est van het Ratenau Instituut. Ja, Meneer van Est, uh, u vindt eigenlijk dat we nieuwe gadgets moeten behandelen... als nieuwe medicijnen. Nou, wij stellen wel die vraag, want... Uh, nou, er komen allerlei apparaten. Dat gaat van de smartphone, daar zitten tientallen sensoren in. Maar je kan ook denken aan sensoren in schoenen. Maar je kan ook denken aan uh, slimme tv's. He, daarmee kun je je kijkgedrag volgen. Noem maar op, er is van alles te, te volgen. De koopgedrag, gezondheid, ja. leefgedrag, noem maar op. Nou, we hebben één voorbeeld er even uitgetild. Luister even mee. Dit is een app over self-read diet. En dit is eigenlijk een hele handige tool. Het is een soort um, uh, magazine op je telefoon. Dus je kan hier allerlei tips terugvinden over uh, het dieet zelf. Hier kun je je receptjes terugvinden. Dat is heel handig. Ik kan zien ontbijt, lunch, diner, nou, wat je maar wil. Lijkt me toch wel heel erg handig als stimulans als je wil diëten... wil afvallen, dat een app dan bijhoudt van, bij van... ja, dat gaat vandaag nog niet zo goed. Je moet er harder aan trekken. Ja, dat kan zeker heel handig zijn. Maar we moeten goed nadenken, wat gebeurt hier nou? Ten eerste geven we dus de maker van die app... geven allerlei informatie over wat wij eten en dus wat we kopen. Want dat is informatie die wij moeten invoeren op onze mobiele telefoon via die app. Ja, precies. We moeten soms zelfs foto's maken van wat we, wat we gegeten hebben. Nou, we weten niet wat... wat zeg maar met die informatie gebeurt, wordt dat doorverkocht. Maar vervolgens, en dat is eigenlijk de tweede stap... het eerste gaat dus over privacy, hè, waar blijft onze informatie... maar vervolgens op basis van die informatie worden wij geïnformeerd... krijgen wij keuzes en wat zit daarachter? Ja, er kunnen wat voor... commerciële belangen achter zitten. als Daar blijkt binnen. dat ik heel veel boerenkool eet krijg ik een aanbieding van de blauwe supermarkt met boerenkool. Ja, dat kan. Ja. En de vraag is dus, van, is dat neutraal of informatie? Moet je die informatie geloven? Is daar een check op? Nou, vaak maar, is dat niet het geval. Maar is, gebeurt het ja, nu ook al? Gebeurt hmm. het, wordt het al doorgespeeld? Zijn daar echt al voorbeelden van? Nou... Uh, ja, ik zeg al, we weten het, we weten het nee, dus niet. Kijk, maar... vandaag was net in het nieuws dat Samsung die verkoopt slimme tv's. En die blijken dus het kijkgedrag van mensen te volgen. Ja. He, dus wat daar precies achter de schermen gebeurt, daar is weinig zicht op. En daar pleiten wij nu voor dat daar dus meer zicht op komt. Maar ook dat we zicht krijgen op welke manier wij informatie krijgen... Hoe dat voorgeprogrammeerd is in feite. En dat je ook vragen kunt stellen. Ja, maar is het erg? Is het erg dat men weet welke tv-programma's ik kijk en welke maaltijden ik eet? Uh, nou, kijk, wat betreft apps, maar we hebben het dus breed over allerlei uh, gadgets. Van, uh, de vraag is steeds van in welke situatie is dat nou erg of niet? Ja. Uh, kijk, een voorbeeld wat we hebben. Kijk, een technologie die er bijvoorbeeld aankomt is de emotieherkenning. Die wordt op dit moment gebruikt in de marketing. Om te kijken of mensen een, een spotje interessant vinden. Maar je kan je de vraag stellen... Kijk, Wij denken dat die technologie op een gegeven moment breed op je, in de samenleving komt. Dus via je smartphone. De vraag is dan, van, jij zit in een sollicitatiegesprek mag dat soort technologie gebruikt worden ja. he, door de werkgever? Willen wij dat soort technologie zelf? De technologie die mijn emoties meet. Ja. Zo las ik vandaag in de krant dat via Twitter berichten uh, gezien kan worden... waar mensen het gelukkig zijn in Nederland. Waar de meest positieve berichten vandaan komen. Ja. Nou, nou, het, is, leuk, maar... het interessante is dus dat op allerlei manieren... Uh, bijvoorbeeld, uh, kijk, op, op, op basis van de muziekkeuzes die jij maakt... Ja. He, dus stel, je hebt Spotify... Jij maakt allerlei muziekkeuzes, die worden bijge bijgehouden. Op basis van je muziekkeuze kun je bijvoorbeeld zien... of iemand langzaam depressief aan het worden is. Ja, want ik luister via uh, Spotify uh, muziek voor uh, een bepaald bedrag per maand. En, en dan kan je daar dus een, een, een beeld uit afleiden, hoe het met mij gaat. Nou, wetenschappers hebben dus gezien dat je uit dat soort informatie... Uh, ik neem aan dat Spotify op dit moment niet geïnteresseerd is in het feit of jij nou depressief wordt of juist heel blij bent. Maar we komen er langzaam achter dat dat, dat soort informatie wel... ja, dat soort informatie bevat. Ja, Dirk aan omzicht is voor u als uh, oud-onderhandelaar... best interessant natuurlijk, om dat soort informatie... van een partij waarmee je moet onderhandelen uh, te krijgen... Ik ben benieuwd hoe dat gaat ook met poker en zo. Een onderhandeling is een beetje pokerspelen en een beetje bluffen zo nu en dan. Oh? Dus uh, wordt het straks ook commercieel ingezet bij pokerwedstrijden? Of, of, uh, of kan dat niet? Nou, ik neem dus aan van wel. Kijk, op dit moment komt die technologie, die komt dus massaal uh, op de markt. En soms is dat heel goed. We hebben een geval, dan kun je dus aan de hand van sensoren of lichaamskenmerken... kun je zien dat bijvoorbeeld een psychiatrische patiënt... Uh, nou ja, over, een, over een kwartier bijvoorbeeld een emotionele uitbarsting krijgt. He, dan zeggen wij dat soort technologie is in dat geval heel goed. Want je kan dan op tijd, je kun je die patiënt helpen. helpen. Ja. Maar de vraag is, je hebt een heel lastig kind. Uh, wil je dat soort technologie dan in dat soort situaties uh, inzetten? Ja, dus onze vraag, onze vraag ja, het is aan van... Hoe, hè? Want, uh, je hebt een lastig kind en dan flipt de ouder of het kind... Nou, dan flipt het kind. Ja. En dat kun je misschien aanzien aanzien komen. Ja, en wil je dat soort technologie in dat soort situaties uh, maar in, ik, in gaan zetten? Ja. Maar, mag ja, een kant, daarom, maar mag ik één kanttekening maken? Je had de DDR. De DDR had de stasi. En die uh, deden ontzettend veel onderzoek naar allerlei mensen. Mm -hmm. Nu, commerciële marktpartijen, laten we zeggen Albert Heijn. Doet allerlei onderzoek naar... Uh, mijn koopgedrag. Of ons koopgedrag. Mm -hmm. ja. Maar dat kunnen ze toch nooit allemaal filteren? Die miljoenen Nederlanders. Dat kunnen ze toch onmogelijk allemaal ja, filteren? Maar dat zijn filteren. computers, Wim, die dat gewoon ja, maar, uh, sturen. Maar kunnen ze dat dan naar jou en mij toeleiden? Ja, Ja, maar, ja kan dat? Dat kan nou, toch? Okay, ja, dit, is dit is het, het vraagstuk van de big, big data. Het okay. feit dat men dat in de DDR, kon had natuurlijk met rekenkracht te maken. Ja. Maar dit soort ontwikkelingen... wij zeggen het wordt tijd dat de overheid dat op zijn agenda zet... en dat die ook helder maakt van wat zijn nou de rechten van mensen. Ja. Oftewel hebben wij bijvoorbeeld het recht om niet gemeten te worden. U, u vindt dat de overheid moet ingrijpen. Hoe moet de overheid dat gaan doen? Nou, wij zeggen dat er een Rijkscommissie moet komen. Die moet dus naar die grondrechten kijken. Een Rijkscommissie, dat klinkt ook een beetje duidt. Maar goed, eh, hoe, ja, maar hoe het moet, gaat die het moet, er, het moet ergens uh, starten. Die moeten in kaart brengen wat er allemaal gebeurt. En wij zeggen, oh, juist omdat dit soort nieuwe technologie... zo ingrijpend op het leven, het mentale en sociale leven kan werken... moet je eigenlijk een vergelijking maken met medische technologie. Ja. Want daar... Erkennen we dat het, dat het om technologie gaat Dat gaat het krijgt. om leven en dood vaak. Hè? Dat een medicijn wel of niet werkt of aan van rechts een bijwerking. Jawel, dus in dit soort gevallen zul je 99% zeggen van nou ja, zo erg is het niet. Dus we hoeven die niet echt aandacht aan te besteden. Maar er is een categorie waarvan je zegt van hé, hey, hier moeten we even verder over nadenken. En dan gaat het dus over dat bij medische technologie hebben we nou ja, uh, goede testen van tevoren, we hebben een bijsluiter. We hebben ook. Uh, in vorm consent. Dus men moet uitleggen... de dokter moet altijd uitleggen waarom hij een bepaalde ingreep doet. En dat zou je bij dit soort technologie eigenlijk ook verwachten. Een Rijkscommissie, is dat dan gelijk een soort waakhond die aan de bel trekt? Of? Nee, dat is eigenlijk een soort voorfase... want uh, aan die waakhond zijn we nog lang niet toe... maar moet wel, we moeten wel zicht krijgen op dit soort ontwikkelingen... en we moeten erover na gaan ja. denken. Want wat zijn nou de rechten van burgers in zeg maar, dit nieuwe digitale tijdperk... vol met sensoren, vol met robotica... die op allerlei manieren informatie zeg maar, van ons Direct uit ons lichaam trekken. Dat gaat dus gewoon om het eigendomsrecht van de data. Hetzelfde medische data, waarbij je zegt... Dat eigenlijk het eigendomsrecht van die data ligt bij de patiënt. En volgens mij is een uh, uh, aardige uh, parallel met de Verenigde Staten... Da waarbij waar ja. een aantal v uh, um, staten het recht gegeven hebben om data te wissen. Dat je weer anoniem... Dat, dat is het. Ja. Dat, dat, dat je als je data goeie. gepost hebt... Gaat, dat je dat, want die kom, data moet wel uitgewisseld worden... wil die app natuurlijk functioneren. Precies. Want er moet een reactie komen op de gegevens die je invoert. Maar dat me. je historische data ook ja. recht hebt... om dat weer terug naar je toe te trekken. Dat is een goed idee. Het gaat om nee. privacy. Wij zeggen vaak, uh, afgelopen vijf jaar hebben we onze sociale... Data weggegeven. De komende vijf jaar moeten we erop letten dat we onze biologische ja. data ja. niet zomaar weg gaan geven. Nou, u schudt ons wakker, want uh, vooralsnog denk je: ja, ik heb een uh, iPhone. Uh, mm -hmm. Hoe meer apps, hoe leuker, hoe beter. Vooral als ze gratis zijn, natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ja, daar ga je mee aan de slag. Maar er zit wel een keer zijn aan. Ja, en daar moeten we goed over nadenken. Goed. <lacht> nou, wij, wij wachten af wanneer die Rijkscommissie er komt en of er vervolgens ook nog een keer een waakhond uh, komt. Dank u wel voor nu, meneer Van Est. <middels> Na vier jaar overleg ligt er een nieuw voorstel... om beter toezicht te krijgen op het werk van advocaten. Staatssecretaris Steven wil dat de Nederlandse Orde van Advocaten... een college van toezicht krijgt dat bestaat uit een landelijke deken... en twee onafhankelijke mensen. En dat is dus nieuw. Die mensen zullen, uh, zouden geen advocaat, rechter of ambtenaar moeten zijn. Walter Hendriksen, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hoe uh, kijkt u aan tegen dit voorstel van de staatssecretaris... Nou, we zijn erg blij dat de, het voorstel uh, tegemoet komt aan de kernbezwaren die we hadden tegen de eerdere voorstellen van de staatssecretaris. De onafhankelijke positie van de advocatuur en de vertrouwelijkheid van de cliënteninformatie is met dit voorstel zeker gesteld. Ja. Ja. Uh, we zijn daar twee jaar lang uh, mee bezig geweest. Uh, en Twee jaar lang overleg gevoerd, want we komen tot echt en onafhankelijk toezicht. Uh, we zijn de staatssecretaris dankbaar dat hij naar onze argumenten heeft uh, willen luisteren. Uh, en we wachten nu het parlementaire proces af. We zien dat met, uh, met vertrouwen tegemoet. En we zouden blij zijn uh, als dit dossier nu kan worden afgesloten... en we met toezicht daadwerkelijk aan de gang kunnen gaan. Een college van toezicht met eigenlijk twee uh, gewone onafhankelijke mensen. Zijn dat gewoon uh, gewone burgers? Uh, waar moeten ze aan voldoen? Dat zijn gewone burgers die wel... Uh, wij zullen als bestuur van de Nederlandse orde... dragen wij de, de te benoemen uh, functionarissen voor... Uh, dan worden ze vervolgens bij een collectief besluit benoemd. En wij zullen bij de voordracht uh, rekening houden met de kwaliteiten van de betreffende uh, functionarissen. Maar moeten ze een en... juridische studie of achtergrond hebben? Nee, dat is niet, niet per se noodzakelijk. Uh, ze mogen geen advocaat zijn, geen ambtenaar, geen lid van, lid van de restelijke macht. Ze moeten echt onafhankelijk zijn en waarborgen dat de blik van buiten, die wij ook graag willen op het toezicht, dat die uh, ook daadwerkelijk van de grond komt. Ja, wat is nu de volgende stap in dit proces? De volgende stap is de parlementaire behandeling. De uh, staatssecretaris heeft nu een nood van wijziging op het bestaande uh, wetsontwerp ingediend. Um, dat betekent dat dus dat wetsontwerpers komen is, is, nu is veranderd in de in zin zoals uh, wij dat ook hebben bepleit. Um, en nu is het woord in de Tweede Kamer. En verwacht u daar enige obstakels? Nou, dat verwacht ik eigenlijk niet. We hebben dat kernbezwaar um, uitvoerig besproken, ook al in de, in de politieke lobby, daar hebben we... Uh, nogal wat steun gekregen van diverse politieke partijen. En nu aan het kernbezwaar, wat aanvankelijk in het wetsontwerp verscholen lag, uh, tegemoet gekomen is, verwacht ik eigenlijk geen obstakels meer. Walter Hendriksen, de Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, hartelijk dank. Dit is de dag van 6 tot 7 op Radio 1. Het is een lange tijd gekomen. Chris Berry in Dit is de Dag. Ja, we gaan onderhandelen. De lang voorbereide conferentie komt er nu dus. Het belangrijkste doel van de conferentie... een overgangsregering instellen waarmee alle partijen het eens zijn. De Syrische oppositie is woedend omdat Iran komende woensdag is uitgenodigd... voor de internationale top in Zwitserland. Ban Ki-moon besloot om Iran toch een uitnodiging te sturen. Iran, if they are invited, they will play a very positive, constructive role. Vooral Amerika is kritisch, maar ook de Syrische oppositie is dat. De oppositie dreigt weg te blijven als we in baas Ban Ki moon de uitnodiging aan Iran. Niet intrekt. Erik Jan Omtzigt weet alles van vredesonderhandelingen. U was een van de onderhandelaars voor vrede namens zuid soedan En u werkte voor de VN aan het Syrië-dossier. En u geeft ook nog les aan het prestigieuze Princeton. De universiteit in Amerika. Waar vredesonderhandelingen een vakgebied zijn. Meneer Omtzigt, goedenavond. goedenavond. U bent even uh, in staat om een interview te geven. Want als we u morgen zouden vragen, zou dat niet meer gaan. Um, ja, ik werk nu even voor een paar dagen formeel niet voor de Verenigde Naties. Dus ik... Uh, uh, geef voornamelijk commentaar als uh, docent aan de Universiteit van Princeton en niet als uh, medewerker van de Verenigde Naties. U heeft een prachtig Amerikaans Twents accent. En u, nog, en u bent ook nog de broer van Pieter Omzicht van het CDA. Maar dat is van minder belang. Uh, woensdag beginnen in Zwitserland de onderhandelingen als het gaat om Syrië. Het laatste nieuws van vandaag is dat Iran ook is uitgenodigd. Uh, de oppositiepartijen in Syrië zeggen vervolgens... Nou, dan komen wij niet als Iran komt. Is, is die hele vredesconferentie Genève 2, zoals die wordt genoemd... dan kansloos op, op voorhand? Nee hoor, dit is gewoon normale stubbelingen die vooraf gaan aan een, um, aan een, aan een vredestop... Um, en eigenlijk lopen er vier stappen door elkaar... die nu even bij elkaar gebracht worden. De eerste stap is eigenlijk te kijken of je alle partijen kunt committeren... aan onderhandelingen en zorgen dat de juiste partijen aan de tafel komen, komen te zitten. Dus daar zijn ze nu mee bezig? Daar zijn ze nu mee Iran bezig. Iedereen moet erbij, hè? vindt Ban Ki-moon van de VN. Nou, de vraag is nu even... Uh, uh, iedereen zegt, er is één grote vredesconferentie. Er zijn er eigenlijk twee. Uh, ze beginnen op uh, woensdag in Montreux... en daar zitten veertig landen bij en uh, vier internationale organisaties... Iran erbij, maar ook België en Mexico zitten erbij. En dat is gewoon een bespreking waarbij iedereen zijn steun uitspreekt voor het vredesproces dan gaat er onderhandeld worden op de 24ste met de strijdende partijen. Maar dus is wat... dus een soort commitment, zo van hier gaat het om... wij willen vrede, daar is iedereen het dan over eens? Ja, dus het is belangrijk in de eerste stap, omdat je zegt... er moet één proces tot de vredesonderhandelingen komen. Niet allerlei uh, uh, onafhankelijke initiatieven. Dit is het moment. Dit is het moment, ja. dit is het proces... en het proces wordt geleid door Lakhdar Brahimi. En, dan... en da daarom is die, uh, uh, die bijeenkomst van al die landen zo belangrijk... die zeggen, nou we steunen... Collectief dit ene proces en, we en we zullen dit. het niet onderhand uh, ondermijnen. Stap twee. De tweede stap is het komen tot vertrouwensmaatregelen... om uh, vertrouwen te werken tussen de beide partijen en de spanningen terug te brengen. Maar nou, dat lijkt nu nog niet te lukken. Nou, we zien een paar van deze uh, uh, pogingen. Bijvoorbeeld het tijdelijk staakt het vuur in Aleppo. Uh, het bieden van humanitaire toegang in Yarmouk dat zijn het allemaal uh, voorstellen om vertrouwen te gaan wekken. Heel vaak zien we tussen Israël en de Palestijnen... dat er uh, gevangenen vrij worden gelaten. Ja. Dat zijn handelingen die je kunt verrichten om vertrouwen te wekken. Om die reden gaat het zespuntenplan van Kofi Annan... ook um, een twee uur staakt het vuren elke dag. Dus geen uh, überhaupt staakt het vuur vuren, twee uur ja. elke dag. Ook om te laten zien dat mensen zich kunnen committeren aan iets. De wil is uh, er. Ja. Nummer drie. De nummer drie is dan... Wat is nou het doel van deze onderhandelingen? Wat zijn de principes waar, waarmee over we Zeden. gaan onderhandelen? Nou, dat is, is dat te makkelijk? Dat is te makkelijk. En daar komt weer het idee van Iran. Een aantal mensen uh, zegt... het uitgangspunt van de onderhandelingen... is de communiqué van Genève 1. En van Gen eind vorig jaar. Uh, je, van 2012 en daarin staat... Um, dat er een overgangsregeling uh, moet komen. Um, nou, Iran wil zich niet bij voorbaat daaraan commenteren. En daar wringt de schoen op dit ja. moment. Ja. En... Uh, wat er waarschijnlijk gaat gebeuren, zeg. een van de onderwerpen, en dat is het vierde punt, wat je, wat je moet doen, is je moet een agenda uh, gaan samenstellen. En de volgorde waarmee je dingen gaat bespreken. Um, en dat wordt moeilijk. Wat gaat, staat er nu op de agenda? B bijvoorbeeld een overgangsregering. Staat hier op de uh, ja, op dat die agenda? Dat is niet wat Assad natuurlijk uh, voor ogen heeft. Dus wat doe je? Opbleven, je gebruikt ja. zoiets als um, uh, uh, um, constructive ambiguity. Dus dan zeg je. We gaan het hebben over de governance structuur. Over de, de structuur van de overheid in Syrië in de komende tijd. En dan wordt het een onderwerp van gesprek. In plaats van al zeggen wat de uitkomst is... en dat is een bepaalde regering zonder Assad. Je mm -hmm. maakt het onderwerp van gesprek. Dus maar, dat denk ik dat er nu gaande maar is. Maar toch nog even terug naar het begin. De actualiteit is nu Iran uh, moet erbij. Dat is een voorstel van Ban Ki-moon. Amerika is daar erg tegen. Assad die, uh, vindt dat natuurlijk fantastisch, want hij wordt gesteund door Iran. Is dat nou een opzetje tussen Ban Ki-moon en de VS van... nou? dat Bankimun bewijzen van, Obama al even belt, ik ga dit voorstellen... jullie zullen tegen zijn, maar dan weet je het maar. Wordt er samengespeeld al op voorhand? Dat weet ik niet. Ik verbaas me erover dat dit gezegd is zonder toestemming van de Verenigde Staten. En wat er gebeurde is dat de State Department onmiddellijk een persbericht deed uitgaan... en zegt, prima, maar dan ah. nemen wij aan dat Iran... De, het communiqué van Genève 1 onderschrijft. Een overgangsregering. Dat, dat, ja, En dat is de conditie waarmee zij akkoord ja, maar gaan. Maar dan zie je nu al dat de belangen en de, de standpunten... ontzettend ver uit elkaar liggen. En dat is dus de eerste les van onderhandelen. Je gaat het dus niet via de media doen. Ja. Het probleem is dat nu via de media onderhandeld wordt... Dus tussen dat is beide partijen. Van, van uh, Ban Ki-moon om niet even Obama hierin te betrekken. Um, ik denk dat we zo snel mogelijk aan tafel moeten zitten en dit niet via de media moeten moet gaan, uh, gaan spelen. Want dat, dat werkt niet. En vaak wat je doet in de eerste um, uh, uh, sessie is afspreken dat je samen de media betreedt. Of, niet, of volledige mediastilte. Ja. Om die reden horen we heel weinig... van het Israël-Palestijnse uh, vredesonderhandelingsproces. Omdat even was... ja, voor u. Als ik even terug mag naar de tactiek van het spel. Hè, de de Genève 1, voor, de vorige conferentie behelst... van er moet een overgangsregering uh, komen. Assad zegt, nee, ja, hoe dan ook. Ik blijf uh, zitten en ik stel me herverkiesbaar. Die oppositie die moet niet eens in de regering komen. Dat ligt dan zo ver uit elkaar. Hoe kan je dan als onderhandelaar... je toch bewegen om, om, om ja, tot elkaar te komen? Je moet je uh, uh, afstand doen van het onderhandelen over posities. Want die zijn onverenigbaar, ja. maar ga uh, onderhandelen over belangen. Waarom wil je dat Assad niet in de regering zit? Wat, wat voor een soort regering moet er komen? Dus dat wat, moet wat is het geformuleerd worden. Ja, en dus je zegt, wat is je doel nou precies in deze onderhandeling? Ga, stap even van de positie. Positie is een uitkomst van het doel dat je nastreeft. Articuleren het doelings. En dat vraag je dan bij de partijen. En dan kan er best wel eens een uitkomst zijn dat beide doelen uh, bij elkaar brengt. Dat er en dat de is de, de, de, de, zit. Ja, en dat is de kunst van het uh, mediëren en het, van het onderhandelen. Ja, hoe, hoe schat u wat, type, wat dat betreft deze conferentie in die woensdag begint? Dat is hmm. heel lastig uh, in, in te schatten. Wat ik wel weet van de onderhandelingen tussen Sudan en Zuid-Sudan is... als je helemaal geen vertrouwen er meer had, toen kwamen alle doorbraken. Dus het is echt ook een kwestie van... Uh, stug volhouden. Ik bedoel, er zou geen oorlog zijn als het heel makkelijk op te lossen ja. was. Maar uh, er is altijd wel uh, uh, een opening. En dus wat de onderhandelaars en de mediators moeten doen, is continu nieuwe voorstellen op tafel leggen. Zodat de, de, de, de beide partijen in gesprek ja. komen over concrete voorstellen. Er is dus nog twee dagen te gaan. Uh, de oppositie uit Syrië heeft al gezegd: als Iran komt, dan komen wij niet. Wordt er ook nu voorafgaand, dus al aan het moment van, van woensdag, druk. Onderhandeld door mensen van lagere niveaus? Um, ja, ik denk dat er nu de, de, de telefoons rood gloeiend staan tussen uh, uh, uh, uh, op dit moment. Um, ik denk dat um, er gezegd wordt en duidelijk gemaakt wordt dat er twee aparte processen uh, zijn. En Ban Ki-moon heeft het ook gezegd: Montreux en Genève, dat zijn twee aparte processen. En Montreux is een voorbereidingsstop... op het, uh, uh, de onvrede onderhandelingen in Genève. Gelooft u erin, in een vreedzame oplossing voor Syrië? Um, jazeker. Ik, op een gegeven moment, dat was wel heel erg interessant. Toen ik tussen Sudan en Zuid-Daan onderhandelen geloofde er ook niemand meer in. Maar ik, um, ik bleef erin geloven. Uh, soms tegen beter weten in. En um, er kwam op een gegeven moment toch wel een uh, uh, uh, uh, uh, uh, negenvredensakkoord ja, ja. rolde. Erraad. Maar het heeft tijd nodig. Het heeft tijd nodig uh, en, uh, en druk van hele internationale... Uh, gemeenschap. En dat zie je vaak dat dat werkt. Wanneer Om... verwacht u het eerste positieve lichtpuntje? Uh, was, uh, ik hoop dat aan het eind van deze ronde een soort van communiqué komt... waarbij er gezegd wordt, dit zijn de principes... die een nieuwe staat van Syrië uh, moeten behouden. Dus... Dat is dan het uitgangspunt? Dat is dan het uitgangspunt. Dankjewel Dirk-Jan Omzicht. En verder bedanken we de andere gasten van vandaag. Rini van Est, Wim Bergelaar, Paul Beck en natuurlijk Marke Fixe. Straks Kunsthof met Wim Keizer. Dit is 20 januari 2014, dit is de dag van Diederik. Het is vandaag Blue Monday, volgens psychologen de meest depressieve dag van het jaar. In het hele land werd mistroostige maandag massaal gevierd. 60% van de Nederlanders bracht Blue Monday traditioneel door bij de schoonouders. Volgens een peiling van Maurice de Hond is de ChristenUnie op dit moment groter dan de RPF en de GPV samen. Als er vandaag verkiezingen waren, zouden de RPF en de GPV niet terugkeren in de Tweede Kamer. De spelers van Feyenoord zijn toch welkom bij de bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord van aanstaande woensdag. Eerder werd de Feyenoord aanhang verboden naar Amsterdam af te reizen uit angst voor rellen. Na protesten werd besloten een uitzondering te maken voor Feyenoord supporters die een basisplaats hebben in het eerste elftal. Het aantal vuurwerkslachtoffers is vorige week gedaald ten opzichte van drie weken geleden. Het ministerie van Volksgezondheid start een onderzoek naar de oorzaak van de plotselinge daling. Dit was de dag van Diederik, goedenavond.